Een rare raadselachtig geluid. Ik moet er toch meer van weten, hè? Vooruit, enfin, ik, ik zal eens even op het hoekje van de deur kijken. Hé, hé, hé, Kan jij niet lezen wat er op het bordje staat? Ja, dat wel, ongemoorrel. niet zo hard praten. Ben jij het, Salomon? Je mag er niet in, want Paulus is bezig. Wat je zegt. En ben jij ook bezig? Je lijkt wel een verpleegster met het witte schort voor. Dat heb je goed gezien. Ik ben ook min of meer nogal wel zo tamelijk ongeveer zoiets als een verpleegster. <lacht> niet lachen, Salmo. Er valt hier niets te lachen. Dit is een zeer ernstige zaak. En mag ik je nu verzoeken om je te verwijderen? Eh, doe niet zo flauw, Ophoboro. Laat me dan tenminste even over je schouder worden. Hele even eventjes dan. Nee, maar Ophoboro, wat ziet die Paulus er gewichtig uit? Hij heeft een witte jas aan. Dat heb ik hem nog nooit zien dragen. Het lijkt wel een doktersjas. Dat is het ook, een doktersjas. Juist, dat is het. En, en wie ligt daar op de tafel? Dat is de patiënt. Dokter Paulus opereert een kerstengel. Uh, uh, wat? Een kerstengel, Dirkie. Het is een heel secuur werkje en ik assisteer Paulus. Maar nu moet je heus gaan, kom straks nog maar eens kijken.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 <laughs> Het is geen gezicht, hè? Eén en mis die dirkie. Allemaal hommels en bommels en knobbels. Waar lijkt ik nou op? Nou, niet op een kerstengel, dat is vast. Je lijkt meer op een beschilderde suikerbiet dan op een kerstengel. Zie je dat wel? Ik dacht dat nou. Hola, stilzitten, dirkie. Niet zo of worden. Ik heb er genoeg van. Doe nou, dirkie. Als jij zo gaat spartelen, kan dokter Paulus je toch niet behandelen? Ik wil niet langer. Het wordt toch niks? Ik ben er al steeds bang voor geweest. Hoe zie ik eruit als een suikerbiek? Een beschilderde suikerbiek? Salomo heeft het zelf gezegd. Waar is die spiegel? Ik wil in die spiegel kijken. Geef hem dan toch geen spiegel voor die klaar is. Wat is ontlaat Kijk maar, Dirkie. hier heb jij een spiegel. Schrikkelijk. Wat een monster ben ik nou.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 Hij moet toch gerepareerd worden? Ja, dat wel, geboren, maar niet met lijm en verf. Er is een veel eenvoudigere manier om van hier weer een fatsoenlijke kerstdegel te maken. En ik snap niet dat jullie daar zelf niet op gekomen zijn. Wat, uh, wat bedoel je, Salomon? Ik bedoel het levenswater! Thank <laughs> you.